De topwetenschapper die uw bedrijf stappen verder helpt, vindt u via academictransfer.com. Nogmaals, goedenavond. Het is twee minuten over acht en de eerste goal is eindelijk gevallen. Ronald van der Geer. Dan doen we er gelijk maar twee, Ronald, want het is 1-1 bij ADO NEC. 16e minuut, vrije trap vanaf de middellijn ongeveer. Rado Savaljevic en dan loopt de doepen te maken Lex immers zomaar weg bij Nathaniel Wil. Komt voor Sillissen en schiet die bal beheerst binnen. ADO is eigenlijk nog een beetje aan het feest vieren als NEC aftrapt. Vervolgens gaat ADO gruwelijk in de fout aan de linkerkant van de verdediging. Daar waar Tornstra en Bosch elkaar niet helemaal begrijpen. Dan zit daar een beentje tussen van Sibum. en die brengt stelling En Dat moet je niet doen. Vlemings schiet de bal... Voor Vervolgens langs Coutinho 1-1. Die wedstrijd is wel begonnen hoor, na 18 minuten. <laughs> nou ja, uh, tweede helft dan. Twente, Nak, Bas Tichelen. Dat is lekker tijd, Ronald. Uh, hier, ja, we zijn hier ook begonnen. 58 minuten, 0-0. Luc de Jong heeft zo even van een meter of 18 de lat geraakt. Bijna de kruising. En uh, dat scheelde heel weinig. Kreeg alle ruimte van zijn tegenstander Godelje... om de bal aan te nemen, twee passen te doen en knap uit te halen. En nu met permissie even in Enschede blijven. Met een vrije schop van Twente die... Op twee meter buiten het strafschopgebied ligt. Wat aan de linkerkant. Lijkt me eerlijk gezegd beter voor Chadley met zijn rechter dan voor Jansen met zijn linker. Maar wie weet. De scheidsrechter praat nog even met de muur. Jan Weger dus af en toe zal je als scheidsrechter dat gevoel hebben. dat je beter tegen de muur kan praten. in de Nederlandse competitie. Dat heeft ze gelukt. De muur staat. En Twente gaat de vrije schop nemen. 0-0. Het wordt toch Jansen zo te zien. Die draait hem via de muur. Gaat die bal voorlangs. Levert Twente niet meer op dan een hoekschop. En blijft dus hier 0-0. Van de muur naar het dak. Is het open of dicht eigenlijk in Arnhem? Die is van de mode. Het is dicht zoals ze heel vaak, maar Vitesse heeft daar nog niet echt van kunnen profiteren. Het zou misschien een thuisvoordeel kunnen zijn, want ze zijn het gewend. Het spel kan nog niet bekoren. 15 minuten zijn we onderweg. Eén goede kans gezien wel voor Vitesse de afgelopen minuten. Een kopbal van Davy Prupper, net naast het doel van VVV. En er is straks nog een wedstrijd. Excelsior PSV om kwart voor negen. Maastigler, hij zit erin voor Twente de dan naar toe op dat doel van Nak. en het is uiteindelijk Luc de Jong die de bal vanaf een meter of 18 achter het doelman ten Rauwelaars schiet nadat de Rauwelaars voorzet weg stond hij eigenlijk in de weg wordt gelopen door Luyt. De bal komt voor de voeten van de jong. Het doel is in feite leeg en de jong zegt boem en boem betekent 1-0 voor Twente tegen Nak. Move or stop, I'm you to a Hollywood. But if you wanna just like you are, you know I think you will really should. I'm your vehicle, baby. I take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman. But now I'm sure you know that I love you, I need you, I want you. Got to have you, child. Great out in heaven, you know I. Mark. Met 4 goal. Bas Tichler met Twente Nack. 62 minuten gespeeld. Deze schakeling had ik even niet verwacht. Dat was duidelijk. 1-0 voor Twente. Door de goal van de Luc de Jong. Nog even naar de herhaling zitten kijken. Waarbij Ter uit die voorzet zijn doel uitkomt. Je kan je hardop afvragen of hij dat had moeten doen. Want Luik stond daar nog. Nou liepen ze elkaar uiteindelijk ook nog in de weg. Dat hielp ook niet erg. En de bal die dan voor de voeten komt van de Jong. Als die door Ter is weggebokst. Is dan vrij... En makkelijk binnen te schieten. Twente komt weer via Brahma nu die niet bij de bal komt. Daar vanaf wordt gezet door Boussabon. En NAC zal dan wel een modus moeten vinden na dik een uur. Om wat te doen naar die achterstand. Want tot dusver heeft de ploeg uit Breda afgewacht. Nog eens afgewacht en nog eens afgewacht. Tot een paar countertjes waren gekomen die alleen maar schoten opleverden. Vanaf een meter of twintig die allemaal naast en over het overige doel van Michailov gingen. Maar nu zal de ploeg toch wat meer moeten. Via Kolka aan de bal nu, aan de rechterkant van het veld. Amoha aangespeeld, die wordt vrij hard en ruw van de bal gezet door Ojewu. Maar Weger vindt het prima. Dacht dat hij een duw uitdeelde, Twente mag weg, Ojewu is zelfs mee nu. Hé, hey, dan mag je wel doorlopen, Ojewu, dat vindt het publiek ook. Hij geeft de bal aan Buizen, loopt dan zelf door als een soort linksbuiten, krijgt de bal terug. Die bal is wel een heel klein beetje te hard, maar niet heel erg veel te hard. En hij stopt met rennen. Het publiek is, euh, nou ja, verrast, laat ik het zo formuleren. En Ojewu schokt dan terug. Na zijn positie centraal achterin naast Peter Wissgroff. Dit zag er op de zachte zicht een beetje merkwaardig uit. Ballen zit weer voor nak, dus. Via Leurling op de eigen helft nog. Draait even weg van een tegenstander Theo Jansen. Krijgt dan wel volgens alle ruimte om te lopen. Jansen moet er nu als een haas weer achteraan. Dan gaat de bal naar Amboa. Die krijgt hem niet onder controle. Kijkt waar komt de bal. Kijkt links. Bal komt rechts. Prooi weer voor de Twentse verdediging. 64 minuten op de klok. Twente dus door de goal van Luc de Jong. Op een overigens uh, verdiende. 1-0 voorsprong in de wedstrijd tegen NAC. Wat mag dan allemaal niet geweldig zijn? Twente is wel beter. ADO NEC nog leuke dingen gezien uh, na die twee uh, <laughs> calls vlak achter elkaar Ronald. Nee, helemaal niks. Doodsaai uh, is het. Ik wel. Ja, nee, het is 1-1 na 25 minuten. Nee, er gebeurt heel veel in deze wedstrijd. Uh, terwijl ADO nu het balbezit heeft. Doel meteen voor alle duidelijkheid even bij die 1-1 stand van uh, Björn Flemings. Dat was de 1-1, zijn achttiende van dit seizoen. En de score werd geopend door Lex Immers vlak na die goal van NEC straks. Want eerst even Danny Buis. Die is uh, gevaarlijk namens ADO vanaf de linkerkant. Voorzet die uiteindelijk geblokt wordt en dan probeert NEC eruit te komen. Maar NEC is het eigenlijk een beetje kwijt. Nadat het waardig is begonnen aan deze wedstrijd vlak na. De goal van de NEC. Een moment met Amieu en Boelekin in het strafschopgebied van de NEC. Amieu wil een bal wegtrappen die een beetje uit de lucht komt vallen. Ja, Boelekin is daarbij. Amieu mist de bal, maar strapt echt vol Boelekin onderuit. En dat was, en daar heeft John van der Brom, die protesteerde langs de lijn gelijk in. Gewoon een penalty. Daar wilde Van Siegem niet aan. Wat hebben we verder nog gezien? Een uh, voorzet van Verhoek. Die door de Rijk wordt ingekopt achterwaarts. En vervolgens een miraculeuze redding van Sillessen noodzakelijk om die bal uit de goal te houden. Dan staat Buis voor de goal en schiet hem hoog over. En weer voor Hoek. Een paar seconden later. Voorzet vanaf de rechterkant. En dan komt Nuitink inlopen. Lage voorzet. En die schiet die bal snoeihard op zijn eigen lat. Nou ja, zo gebeurt er dus het een en ander in de wedstrijd. Waarin we dus ook al twee doelpunten hebben gezien na 26 minuten. En het bal bezit nu voor NEC. Met Goosens, die zich wat ophoudt nu aan de rechterkant. Nee, dit is Wilde rechtsachter. Hij paast naar Schöne. Schöne Flemings. Dit is in de buurt van het Ado-strafschopgebied. Schöne uh, loopt dan door. En wil dan die bal hebben van Flemings. Flemings paast vanaf de rechterkant. Strafschopgebied wel naar de as. Maar daar zit dan Ado tussen. Via Rado Savaljevic en dan Verhoek aan het werk gezet. En Verhoek kan uh, ja, in deze fase eigenlijk alleen maar gestuurd worden door, de, door een overtreding. En Amieu doet dat. En dus een vrije trap voor Ado Den Haag. Bal ligt een meter of drie voor de middenlijn. Amie gaat hem nemen aan zijn rechterkant. Ligt die bal namelijk terug naar de Rijk. Die dus net zo gevaarlijk achterwaarts kopte op die voorzet van Verhoek. En die redding van Sillessen was werkelijk prachtig. Als een kat lag hij in de hoek. En nog net kon hij een hand achter die bal krijgen. En daarom heeft hij ook het vertrouwen gekregen van zijn trainer William Vloed. Natuurlijk, omdat hij het goed doet. En houdt hij routinier Gabor Babels nog altijd op de bank. Weer een overtreding van NEC. Wilde Dader. Bal ligt nu aan de linkerkant. Ligt een meter of tien. Vijftien over de middenlijn. En dan steekt voor Hoek weer helemaal over. Om die bal nu vanaf die kant. Die linkerkant maar weer eens voor de goal te slingeren. Hij dus met elke voorzet eigenlijk na een minuut of tien. Renato wat Aaselend begon. Bij elke voorzet sticht hij wel gevaar. Nu legt hij die bal ook weer goed als een biljart. legt hij hem neer. Nou, hij moet van Van Ziegen nog een beetje naar achteren. Nou, ligt die bal bijna bij de zijlijn. Het belet overigens Timmert die de Rijk, niet om mee te gaan naar voren. Boelekin is daar uiteraard ook. En Danny Buis, dat zijn een beetje de mensen waarop gelet wordt. En Lex immers. De vier voorwaartse. van door Den Haag nu in dat op gebied. Voor Hoek staat te kijken, staat te wijzen. Het duurt nog even omdat Davids nog wat zegt tegen Van Ziegen. Nou, dan komt die bal hoog voor Sillissen, En die heeft hem dan te pakken. Maar dan liggen er weer twee mensen op de grond. Ja, en dan wordt er een penalty gegeven. Een penalty door ...van Siegem aan Ado Den Haag en krijgt Wil dan de gele kaart. Ja, Wil krijgt de gele kaart. Maar wie trok die dan naar beneden? Want die bal gaat hoog het strafgroepgebied in, in de handen van Jasper Sillissen. En Buis is de man die vanaf de rechterkant in komt lopen. En terwijl die bal eigenlijk niet meer te halen is voor Danny Buis, ...denkt uh, Nathaniel Wil, ik pak die buis toch maar even vast. En dat is heel goed en duidelijk te zien. En Buis gaat naar de grond en dus gaat de bal op 11 meter van Sillissen. En krijgt Ado dus de gelegenheid om na 28 minuten op een 2-1-voor te komen. Een uh, klusje voor Dimitri Boulikin, die ook al twee weken geleden de eerste penalty mocht nemen tegen VVV toen voor ADO Den Haag. Dat was de eerste die ze kregen in het seizoen. En nu staat wederom de rus klaar om uh, binnen te schieten. Dan kan die de achterstand op Flemings uh, weer wat verkleinen. Want Boulikin staat op 16, Flemings nu op 18. Dan heb ik het natuurlijk over de nationale topscorerslijst. En wat gaat Dimitri Boulikin doen? De aanloop. En ja, hij ligt in de goede hoek. De rechterhoek zitten ze. Maar hij is prima genomen door de rust. En zo staat Adel na 28 minuten in een wedstrijd die langzaam op gang kwam. Maar stevig is ontbrand op een 2-1 voorsprong. Dimitri Boelekin, de maker van de goal vanaf 11 meter. Nog geen doelpunten bij Vitesse VVV. Wel met een ploeg die beter is, Richard? Ja, Vitesse is toch wel beter. Meer balbezit, twee kansen gekregen. Een voor Kashia en een kopbal van Davy Prupper. Maar toch licht gemopper al vanaf de tribunes. Wat gefluit. Vanuit de fanatieke aanhang achter de goal bij Rome. Vitesse speelt in een laag tempo. Het is allemaal wat plichtmatig. En van VVV daar hebben we helemaal nog weinig van gezien. Het leukste eigenlijk bij de Noord-Limburgers is tot nu toe een geel-zwarte giraf. Die we in het uitvak steeds zien dansen. Carnavalstemming natuurlijk daar. Maar verder het spel is alles behalve goed bij VVV. Je ziet dat er veel angst in de ploeg zit. En dat voorin de spitsen nauwelijks worden gevonden. Het spel... Dat ligt op dit moment even stil. Er wordt een vrije trap gegeven aan VVV. Bijna op de middenlijn. Daarvoor meldt zich dan El Akchoï. Die vanavond in het centrum speelt bij VVV. Wordt weinig bewogen bij de Noord-Limburgers. En eindelijk komt dan de vrije trap. Die gaat richting Raikovic. Die speelt bij Vitesse. De bal slordig weg. Opgevangen nu door Chula. Gaat het strafschopgebied binnen. Kan een gevaarlijk moment zijn voor VVV. De voorzet komt bij de tweede paal. Maar wordt dan weggekopt door Yasuda. De rechtsback, de Japanner bij Vitesse. En daar zat dan ook nog een hoofd bij, toch van VVV, want er wordt een doeltrap gegeven voor Vitesse. 13 nieuwe spelers hebben we gezien sinds de komst van Mirab Jordania, de clubeigenaar, Maar dat heeft de Arnhemmers allemaal nog weinig opgeleverd. Ook in deze wedstrijd is het tot nu toe allemaal teleurstellend. Zelfs tegen VVV, dat op de 17e plaats staat. play met kloks Is het leuker geworden in Twente na die 1-0 voorsprong voor Twente, Bas Tegeler? Nee, dat vind ik eigenlijk niet. Het is nog een uh, kwartier. Nak heeft wel, uh, ja, ze zullen moeten wat uh, geprobeerd wat meer op te schuiven richting dat Twentse doel. Dat lukt nauwelijks. Boezabon probeert wel wat dichter in de buurt van Spits Amoa te komen. Maar dat lukt eigenlijk maar mondjesmaat. Twente komt er dan af en toe weer eens uit. Twente speelt nog altijd, vind ik, wat te slordig vanavond. Nak krijgt nu een vrije schop. Er is uh, druk gewisseld ook trouwens. Kolka en Janko naar de kant. En Gillissen en Landzaad erin. En achter de bal Veher voor een vrije schop van Nak. Die uh, richting het strafstofgebied van Twente gaat. Amoa wordt gezocht. Die wordt niet gevonden. De bal gaat ook over Luix heen. Komt dan op het hoofd van Boussabon. Halfwege de Twentse helft. Dan geeft Lurling de bal mee aan Goudelje. Die hem terug moet schuiven naar Lurling. Weer naar Godel. Je ja, hebt een soort linksbuiten. De voorzet met zijn rechterbeen. Indraaien de bal. Dat is helemaal niet zo slechte bal. Pender staat daar nog. Wordt weggekopt door O'Neeuw. Dan moet Amoa koppen voorbij de tweede de paal. Maar raakt hij de bal niet goed. Het uitverdedigen van Luc de Jong. Die na het vertrek van Mark Janko dus spits geworden is. Hij verdedigt uit. Dat betekent dat als de bal wel op de hoofd van Nak terecht komt. dat daar van Twente niemand staat. Bayrami komt daar nu wel. Want dan ligt de bal al aan de voeten van Jelle Terrouwelaar. Het is voor NAC de vraag of de ploeg in dat laatste kwartier hier in Enschede... er daadwerkelijk nog een spannende wedstrijd van kan maken. Na die wedstrijd van de waanzinnige doelpunten vorige week tegen ADO. Vijf goals, maar één normale, weet u het nog, met die rare goal van Verheer die de bal via Lewin in het doel ziet gaan. Eigen goals en voorzetten die er zomaar in vliegen, Is plotseling na dat eerste succesje voor NAC in 2011 vanavond... alles oogt dat weer vrij normaal. Want uh, NAC in Enschede toch voorlopig niet bij machten om echt... Een vuist te maken tegen Twente. Nieuwe vrije schop. Weer van Verheer. Weer weggekopt door Twente. Opgevangen dan weer door Leurling. Teruggebracht tot bij de middenlijn bij Jansen. Zoals net ook nu. De, midden, de, de luchtmacht staat dan nog. Maar blijkbaar is er een no-fly zone. Want de bal komt wel voor. Maar er is van Nak niemand bereid om te koppen. En zo mag de ploeg uit Breda dan wel weer met een omweg. Via opnieuw Jansen aan de linkerkant. Gaan zoeken naar een gaatje. Boesabon, wel even handig. Nu weg langs twee man. Wordt heel eventjes vastgehouden. En de scheidsrechter Weegreif heeft, heeft dat gezien. Ik vind dat hij overigens vanavond bijzonder Piet Luttig fluit. Toch wel twee gele kaarten gezien waarvan je denkt, nou, nou, nou, moet dat nou? Vooruit maar, ze zullen bij Twente het gevoel hebben dat het in ieder geval een stuk beter is dan de scheidsrechter van vorige week. Mag ik aannemen. Uh, vrij schop voor NAC. Die bal ligt op een meter of 35 van het doel. De klok geeft aan dat we inmiddels in minuut 76 zijn beland. En voor Nak wordt er dan een schutter gezocht die dat misschien wel eens in één keer zou willen doen. Godelje lijkt me dat, die achter de bal gaat staan. En dan schuiven de netes Verher en dan schuiven de Koppers weer op. Koppers gezocht en Amoa bijna gevonden. Bal wordt weggekomen door Twente opnieuw ingebracht door Godelje. Weggewerkt dan door Rosales met een hoge vuurpijl. En dan is dit moment voor uh, Nak wel weer even voorbij. Er komt dus langzaam maar zeker wel wat meer druk van Nak. Maar echt heel gevaarlijk is dat nog niet geworden. Kwartiertje nog. Twente leidt met 1-0 door die goal van Luc de Jong. Nog even kijken hier. Uitbraak Twente. Rami. Ja, dan moet je hem geven aan Chatli. Hij wil ook Jansen nog voorbij. Dat mislukt. En zo komt er geen goal. Geen schietkans ook voor Twente. Maar slechts een hoekschop en blijft het 1-0. Blijft het allemaal zo hectisch in De Haag, Ronald? Nou, het is wat rustiger nu op dit moment. 2-1 met nog een minuutje of 14 tot aan de rust. Twee doelpunten dus van Ado in kort tijdsbestek. De eerste van uh, Immers, de tweede van Boelekin tussendoor en uh, doelpunt van uh, Flemings. En Nathaniel Wil bij NEC is dan toch wel een beetje de slimiel van deze avond. Eerst, uh, bij de eerste goal van Immers laat hij Immers helemaal uit zijn, uh, uit zijn rug weglopen. Op het moment dat Rado Salvajevic zijn vrije trap neemt vanaf de middenlijn. En hij is natuurlijk de veroorzaker van de penalty door buis, geheel onnodig naar de grond te trekken. Ado heeft balbezit aan de rechterkant. Am die nu over de middellijn heen. Ja, achtervolg door Goossens. En natuurlijk zoeken naar west Verhoek aan die rechterkant. Direct de voorzet van Verhoek komt terecht. In het doelmond. komt door Nuitink voor de voeten van Immers. Ja, wie gaat er nou schieten? Radoslavjeviks niet. Nee, die legt hem aan de linkerkant van het strafschopgebied neer voor Danny Buis. Maar dan is daar Nuitink, die ziet Buis komen en kan in elk geval even voor tijdelijke opruiming zorgen. Tijdelijk, omdat ADO alweer snel de bal te pakken heeft. Maar daar wel een overtreding voor nodig heeft. En dus een vrije trap voor NEC, vlak voor het eigen Buis is de dader. Er is ook weer een blessure. Siebem is in dit geval het slachtoffer van de daderdrang van de middenvelder van Adel Den Haag. Dus is er even absolute rust nu in het Haagse stadion. Hier in de Oksel van het Prins Klausplein. 2-1 de voorsprong voor Adel Den Haag tegen NEC. Dat na 37 minuten speelt. 0-0. Dus gaan we naar Vitesse VVV. Richard. Ja, waar echt heel weinig gebeurt. Een slechte wedstrijd tot nu toe 35 minuten oud. VVV, dat rommelt wat aan. Komt nauwelijks tot een fatsoenlijke positiespel. Er worden geen openingen gevonden. En ook Vitesse pakt er eigenlijk weinig van. Klein lichtpuntje, een minuut of 4, 5 geleden. Toen Aissati vanaf de linkerkant naar binnen trok, goed schoot. Maar Bejois, de keeper van VVV, bokste de bal knap weg. Nu is het Vitesse op de eigen helft. Misschien een opbouw nu aan de rechterkant via Yasuda. Die veel offensieve drang heeft ...probeert Van Hinkel te bereiken in de spits. Dit zit er aardig uit voor Vitesse. Yasuda kan doorgaan, moet de bal dan terugleggen. Dat mislukt dan weer. En dan zit El Akjoï ertussen die peert de bal ver weg over de zijlijn. En we krijgen dus weer een ingooi voor Vitesse. Dat wel wat beter is dan VVV. Maar nog heel weinig heeft afgedwongen ook weer in deze wedstrijd. De laatste thuisduels van Vitesse gingen gewonnen. 5-2 tegen Roda, dat is alweer even geleden. 2-0 tegen De Graafschap. Maar vorige week dus die oorwassing op het kunstgras... ...van Almelo bij Heracles 6 tegen 1. En Vitesse zal zich daarvan moeten revancheren... ...want het publiek is bijzonder kritisch vanavond in de Gelderdoom. Het is of heel stil of er wordt veel gefloten. Nu VVV over de linkerkant met de voorzet van Moussa. Daar zit een been tegenaan van Kashia, De centrale verdediger van Vitesse en dus een hoekschop voor VVV. Met nog 10 minuten op de klok in deze oer saaie eerste helft. Ik zag gisteravond de wedstrijd tussen de Graafschap in Willem II. Dat was ook al erbarmelijk... Maar dit duel kan zeker toegevoegd worden aan dat rijtje. Een hoekschop dus voor VVV. Dat eigenlijk dit duel gewoon moet winnen. Om nog een hele kleine kans te maken om de na-competitie te ontlopen. De hoekschop wordt nu getrapt, weggekopt door Kashia. Dan zit VVV daar nog even aan met. Toot een schot vanuit de tweede lijn. Maar dat gaat ruim naast de goal bij Rome. de keeper van Vitesse. Het is allemaal teleurstellend tot nu toe. 0-0 in de Gelderdome in Arnhem. HWDC, Ronald van der Geert. Nog zes minuten tot aan de rust met die voorsprong voor Ado Den Haag. Vrije trap van Ramon Zomer. 2-1 is de voorsprong dus in Haag's voordeel. De Rijk kopt de bal in, op eigen helft weg. Maar wel weer in de voeten van een speler van de NEC. In dit geval Ziemling. En dan gaat de NEC bouwen aan een aanval via Nuitink, via Zomer. En dan zijn we dus weer terug op eigen helft bij de Nijmegenaren. Ja, dan is er druk van de Ado Den Haag Voorwaartse Immers en Boelekin. En daardoor eigenlijk Nuitink en Zomer gedwongen om de lange bal te spelen. Nu komt Ziemling eigenlijk uitgezakt. En paast hem naar de linkerkant. Waar Goosens dan achteraan moet. Maar NEC is het nadat het wel aardig begon aan deze wedstrijd en het initiatief ook nam. Hier in Den Haag tegen ADO Den Haag wat plaagstootjes uitdeelde. Toch eigenlijk een beetje kwijtgeraakt en ADO is langzaam en zeker op stoom gekomen. En geeft helemaal niets meer weg aan NEC. Sterker nog, ADO is naast dat er twee goals heeft gemaakt, gewoon de dreigende ploeg na dus een aarzelend begin. Danny Buis gaat nu ingooien vlakbij het strafstopgebied aan de rechterkant. doet dat ver richting Bulekin, die wel vlak voor de middellijn geklopt wordt door zomer. Dan krijgt Den Haag die bal niet weg, maar wie oh wie namelijk... Dus NEC kan hem nou eens opvangen en een steekpaas geven. Dat is dan misschien gegeven aan Sibum. Sibum naar Schöne Halverwege de helft van Ado. Dan is NEC hem bijna kwijt aan Tornstra. Dan krijgt Gozes die bal nog. En die staat een meter of vier, 5 bij het strafstopgebied vandaan. Altijd op zoek naar het schot. In dit geval ook. En dan schiet hij. Dan wordt dat schot gekraakt door de Rijk. En dan heeft Van Sigem een overtreding gezien. Moet eerlijk zijn, ik heb hem niet gezien. Maar Adel gaat gewoon die vrije trap nemen. Omdat de scheidsrechter dat nou eenmaal zo heeft bevolen. Een meter of drie, vier voor zijn eigen strassomgebied. Gaat Gino Coutinho dat doen? Die eigenlijk nog het meest druk is geweest. Eigenlijk met het krijgen van bloemen voor zijn 50ste wedstrijd. En naast een keer de bal uit het net te hebben gehaald door een goal van Flemings Niet of nauwelijks in de problemen. Is ADO is dus de betere in de eerste helft bij ADO-NEC. ADO staat ook op voorsprong. 2-1. Vorig seizoen won Twente er heel wat met 1-0, als ik me goed herinner. En vooral met 0 tegen. Zijn ze nu net zo zeker achterin, Bas -tichter? Nou ja, het is meer dat Nak nog niet echt bij macht is geweest... om het daar echt uh, die verdediging van Twente lastig te maken. Je moet daar bij, want je hebt gelijk, je moet daar wel bij zeggen... dat Twente toen over het algemeen scoorde in de 88ste minuut. <laughs> ja. En dat is nu al in de 61ste. Dat maakt, het wel een, dat, dat maakt de uitloop van de wedstrijd vrij lang. Maar goed, Twente is in de aanval. Chadli draait naar binnen. Schieten. Nee, dreigen. En dan nog een keer terugdraaien. Dan komt de Rauwelaar zijn doel uit. Want het gebeurde allemaal vrij dicht daar in dat strafgebied Bij zijn doel bij NAC. En dan doet hij dat goed met de handen naar de bal. Niet naar de speler. Het uitverleden van NAC laat dan weer te wensen over. En daarmee is eigenlijk toch antwoord gegeven op je vraag. Want Twente heeft toch in grote fase van deze slotfase van de wedstrijd... de bal rustig in de ploeg. NAC heeft ze nu en dan... Wel veel mensen op de helft van Twente. Dat kan met vrije schoppen die ze hebben gekregen altijd een keer gevaarlijk worden. Maar dat is dus tot dusver niet echt het geval geweest. Michailov heeft nauwelijks, en dat geldt eigenlijk voor de hele wedstrijd, iets te doen gehad. Brama met een hoogstandje, Een onbedoeld hakballetje denk ik. Want hij heeft volgens mij geen idee hoe hij de bal aanneemt. Dat doet hij verkeerd. Dan wordt het een soort hakballetje. En dan wordt hij vastgehouden door Verher en krijgt Twente een vrije schop. Komt de wissel aan. Jenner in de ploeg bij NAC voor Ali Boussabon. Bij Moezelbon uh, was het al de vraag of hij aan de wedstrijd kon beginnen. Wat last van zijn enkel. Hij heeft het dus uh, nou, tot bijna de hele wedstrijd volgehouden. En Jenner voor de slotfase in de ploeg. Twente vrije schop. Genomen inmiddels. Brama aan de bal. Beweging bij Landzaat. Een van de invallers aan Twentse kant. Maar de bal gaat daar ruim overheen naar Rosales. Aan de rechterkant van het veld. Rosales, voorzet de jong bij de tweede paal. Dan laat de Raula die bal gaan, omdat hij denkt dat hij over de achterlijn gaat. Dat doet hij niet. Maar daar is dan wel heel attent. v bij. Om de bal voor nak op te peken. Penders geeft hem dan een knal naar voren. Dan moet Gillissen aan de bak. Dat doet hij wel, maar verliest het duel van Onyebu. Die is uh, echt als een kleerkast zo groot. En dan kan Twente weer uit eruit komen via Lanzaat En aan de rechterkant Rosales. Twente zal zich als de slotfase nadert nog wel een keer uh, achter de oren krabben. En terugdenken aan die wedstrijd dit seizoen in Breda. Weet u nog? Er was niet zoveel voor Twente aan de hand. In de slotfase tot Tilo Leugers de bal kreeg. En hem terug wilde spelen op de keeper. Dat tekort deed. En Amoa, nadat Nak eigenlijk al genoegen had genomen met een gelijkspel... nog in de slotminuut van de wedstrijd de winnende achter Michailov kon prikken. Dat was toen, zeg ik even uit mijn hoofd, de eerste neklaag deze competitie voor Twente. Dat daar die wij gebleven is trouwens, blijkt uit het gegeven dat Twente na nu 25 wedstrijden... in vergelijking met vorige al 13 punten minder heeft... Wat maar aangeeft hoe dicht het dit seizoen allemaal bij elkaar ligt. De bal gaat rond. Nak gaat nog eens wisselen. Daar gaat naar de kant Jent Jansen. En komt een extra aanvaller. wat Idab Belhaai in de ploeg voor de laatste zes minuten. Volg staat Twente met één voor. Hoe ver zitten we van de rust in Den Haag, Ronald? Anderhalve minuut nog als zomer de bal zomaar inlevert bij Verhoek. Verhoek naar de rechterkant. Boelekip met een voorzet waar vanaf de rechterkant. Sillissen goed op anticipeert, vangt die bal op. En zo was er zomaar weer eens even een momentje voor ADO Den Haag. Het is eigenlijk vrij rustig na een hectisch middenstuk van deze eerste helft. Waarin Ado dus twee keer scoorde en waarin Fleming zich terugdeed voor NEC. Maar daarna zijn er nauwelijks momenten eigenlijk geweest voor beide doelen. ADO heeft de bal via Pascal Bosgaard in de as van het veld even. Halverwege zijn eigen helft geeft hem aan de Timothy de Rijken zetten is van Goossens. De Rijk met een goede bal op Boelekin. Halverwege de helft van NEC wil de rust doorkoppen. Dat lukt dan niet. En het inleveren weer bij NEC. Goosens, Zo'n schepbal richting Schöne. Halverwege de helft van ADO in de as van het veld neemt hij aan. Probeert dan weg te draaien van Lewin. Krijgt hij een tikje. Gaat dan naar de scheidsrechter kijken. Ja, dat kun je beter niet doen. Je kunt beter gelijk de achtervolging inzetten. Want als de scheidsrechter iets vindt, dan blaast hij wel. En dat deed van Sieg niet. Balbezet is dus weer voor ADO Den Haag. Met de Immers nu rond de middenlijn. ADO lijkt het even uit te willen spelen. Tot de aan de rust zonder al te veel risico met Immers. Die gaat dan nu wel een risicovolle bal geven van links naar rechts. Maar dat komt wel goed uit. Hoewel Ammi niet heel goed aanneemt, neemt Verhoek het balbezit over. Boelekin, Ammi. We zijn nu halverwege de helft van de NEC aan de rechterkant waar Verhoek en Ammi elkaar de bal spelen. Uiteindelijk weer Ammi. Weer Verhoek. Dan zal hij wel weer terug gaan naar Ammi, denk ik. Nee, die wordt nu overgeslagen. Verhoek draait namelijk helemaal terug naar de middenlijn. Terwijl er wordt aangegeven dat er een minuutje extra tijd bij komt. Verhoek en Ammi daar zijn ze weer aan de rechterkant. Wie gaat nou eens die voorzet geven? Want nu zijn ze samen toch dat is een beetje in de buurt van het strafsopgebied van NEC terechtgekomen. Oh, Torstra mag ook even meedoen. Torstra dan weer naar Ami. Ami dan weer naar Torstra. Dit biedt perspectief. Omdat ja, Torstra denkt, Boelikin die trekt altijd van het midden wel naar de zijkant in het strafschopgebied. Dat is zo getraind deze week. Maar Boelikin bleef nu even staan. Op het moment dat Torstra dus die steekbal geeft dat strafgebied in. Daardoor een makkelijk balbezit van voor NEC. Jasper Sillissen in dit geval. En uh, dan gaat NEC nog één keer proberen om wat voorwaarts te komen. In dit geval via Bram Nuitink. Kort, Kaats met de Goossens. Dan in de middencirkels kijk je, ja, alles staat stil, behalve wil... Nou ja, of je die nou moet aanspelen in deze fase is niet de meest gelukkige man deze avond. Dat gaat Siemling zelf maar. Door de as van het veld. Combinatie met Flemings En dan krijgt hij met een gelukje mee het opgebied in. Maar dan is de Rijker bij. Als sta in de weg dient hij. En dan kan Coutinho die bal uiteindelijk gewoon vrij gemakkelijk oppakken. En is dit gevaar van NEC dan ook weer over. Lange bal nog van de ADO-keeper. En dan zal Van Ziegum toch zo wel een einde gaan maken aan het eerste bedrijf van deze wedstrijd. Als in het kopduel verliest van zomer. Nuiting de bal terug speelt naar Sillissen. Dan struikelt Sillissen zo wat. Maar is die, uh, heeft hij zichzelf op tijd herpakt om in elk geval een lange bal te geven. Ja, die lange ballen van NEC, dat is eigenlijk inleveren geblazen. Zeker als Schöne dan in al zijn ijver ook nog een overtreding maakt op Lex Immers. En er dus nog een vrije trap komt rond de middenlijn aan de linkerkant voor Ado Den Haag. Het is uh, kijken. Bosgaard wil die bal wel nemen. Gaat hij het ook doen? Ja, Bosgaard kijkt eens wat. Zijn er mensen die mee naar voren gaan? Nou, de Rijk zegt, geef mijn Porsche portie maar aan Fikkie. Doe het maar met die aanvaller zelf. Boelinkin bijvoorbeeld, komt de bal terug op Immers, dat is nog niet eens zo'n hele onwaardige bal van Bosgaard. Die terecht komt op de rand van het strassopgebied. Daar waar Boelekin wel wil doorkoppen op Inmars. Maar dat net wat onzorgvuldig doet, waardoor NEC kan uitverdedigen. Sterker nog, NEC komt eruit met Flemings. En dan Fluit van Ziegem. Inderdaad voor de rust. Een saai en matig begin. Daarna ontbrandde de wedstrijd met drie goals en de nodige, het nodige tumult in de strafschopgebieden. Maar we gaan rusten met een 2-e voorsprong voor Adobunnen. 0-0 nog bij Vitesse VVV. Heb je al ballen gezien die er eigenlijk ingemoeten hadden? Of is het gewoon een kansloze wedstrijd, Risset? Ja, dat laatste vooral, Ronald. Het eerste schot hebben we zojuist gezien van VVV tussen de palen. Daar hebben ze 44 minuten op gewacht. Het schot was van Vojicevic. Maar een hele makkelijke prooi was dat voor Room, de keeper van Vitesse. Nee, het is echt armoedtroef. tieren voetbal, zeker van VVV, maar ook van de thuisploeg van Vitesse. Ik zag zojuist op mijn monitor het gezicht van de clubbaas, Mirab Jordania. Nou, die keek bepaald niet blij. Zal zeer ontevreden zijn, ook nu weer over het spel van Vitesse in deze wedstrijd. 45. 30 minuten zitten erop, wat extra tijd er nog bij. Ik heb niet gezien hoeveel. Het zullen er misschien twee, hooguit drie zijn in deze teleurstellende eerste helft van Vitesse VVV. En aan de rechterkant van het veld de ingooi voor de ploeg van Boesen uit Noord-Limburg. Er wordt gegooid naar Chula. die moet dan met de voorzet komen. Voorin staat Moussa. die is klein, kopt wel, maar in de handen van Room. 1 minuut extra is erbij gekomen. Daarvan nu een halve minuut verstreken. En de uittrap belandt op het voetje van Aissati. Maar die is hem ook alweer kwijt. De recht dan. Hoog richting Tsula. Moet Rijkovits achter die bal aan. Maar ook daar wordt wat hard ingegrepen van Rijkovits. Ik wou zeggen ook daar verliest de VVV weer het duel. En de speler van VVV blijft dan geblesseerd op het veld liggen. Ik heb de eerste supporters van Vitesse achter het doel van keeper Room al met wat witte zakdoekjes zien. Dat moet de Catalaan Ferrer toch bekend voorkomen met zijn achtergrond uit Barcelona. Het is nog altijd de speler van VVV die daar op de grond ligt. En dus is het nog altijd niet het einde van deze teleurstellende eerste helft. Viran, de coach of de scheidsrechter, staat erbij. En dan gaan we nog die laatste vrije trap krijgen voor VVV. Lang zal het dus allemaal niet meer duren. Toch misschien nog even deze vrije trap meenemen voor VVV. Dat zou een gevaarlijk moment kunnen opleveren. Want van andere momenten moet het niet komen bij de ploeg uit Noord-Limburg. Het is El Achoui die de bal uiteindelijk neemt... ...naast de doel speelt. En dan is het voorbij. De eerste helft zit erop. 0-0. En u hoort het aan het publiek. Heel, heel veel gemor. Twente met 1-0 voor tegen NAC. Vorige week gebeurde het in de laatste minuut, Bas Tegeler. Ja, het, zoals Twente, daar hadden we het eerder al over, dat vorig seizoen vooral zelf kon A AZ vorige week zien dat het dat ook kon. Nadat Twente het natuurlijk eigenlijk zelf ook had laten zien met die knal van de jong. in Alkmaar. 1-1 dacht iedereen, maar toch nog 2-1 door Valkenburg. Het is nu 1-0 bij Twente tegen NAC. We zitten in de extra tijd. Drie minuten komt erbij. Na van zijn tien seconden verstreken. Ola John nog als invaller in de ploeg gekomen bij Twente. Dat een vrije schot mag nemen. En Rosales wordt aangespeeld door Jansen. En zegt nu tegen de grensrechter zijn tegenstander Lurling. Maakt Hens. Grensrechter ziet dat niet. Lurling staat nu echt in zijn eigen doelmond te pingelen. En nou ja, ik, ik word er al gek van. Dat hoor je. Dan moet je trainer zijn. Dan word je helemaal knettergek volgens mij. Het loopt voor NAC goed af. Sterker nog, de ploeg mag via Gillissen op jacht... Dat was een straf... van ook. <laughs> nou, eigenlijk wel, ja. En die is dan disciplinair geschorst vandaag weer om een andere reden... omdat hij weer eens een leuk interview gegeven had. Je moet wat voor vijf ton jaar salaris. <laughs> maar... Uh... Die is er dan weer eens een keer niet bij. Maar inderdaad, liet Lurling bijna zien. Dan kan ik het ook wel. Het loopt dus wel goed af. Hij doet het in ieder geval iets slimmer dan de Braziliaan. Twente gaat nog een keer uitbreken. Als Nak wel aanvalt, maar met de moed der wanhoop. Er zit niet heel veel overleg ook okay, in. Nu ruimte voor Ola John. Weggestuurd door Theo Jansen. Dan neemt hij de bal eigenlijk op de schouder aan. En moet hij teruglopen om de bal op te halen. Chatly dan aangespeeld. Aan de linkerkant is dus ook de Jong mee. Kruisen elkaar nu. Chatly draait naar binnen toe. Speelt de bal te ver voor zich uit. Is een dat gordelje. En uiteindelijk aan Achillessen. En dan mag Jansen uitverdedigen. Of Jansen is dat, pardon, uitverdedigen voor dak. Via Luix een lange hijs naar voren. Penders is nu naast Fuad Idab en Matthew Armou als een soort derde aanvaller gaan spelen. Die loopt nu zelfs door op keeper Michailov. Die de bal nog even laat liggen. In de hoop dat daarmee weer wat nodige seconden verstrijken. Anderhalve minuut ongeveer nog over van de extra tijd. de lijst met 1-0. De man of the match is door te maken Luc de Jong. Dat is een makkelijke keuze. Want zo kan de, de man of the match eigenlijk kun je er geen bijl aan vallen als je dan maar de doelpunt te maken omroept. Over de hele linie was Twente, maar dat mag dan duidelijk zijn. Vanavond niet geweldig. En heeft het, uh, het publiek toch weer te weinig laten zien. Twente valt nog een keer aan. Een ingooi. Vanaf de rechterkant Rosales op zoek naar de man of the match. Krijgt in ieder geval nog op Bos Bloemen straks. Dus die niet bevroren zijn. De bal wordt weer door Nak weggekopt. Het publiek gaat nog maar eens uh, zingen om Twente te bedanken voor normaal gesproken toch drie punten. En een... Uh, Doorlopende strijd in het, uh, om het kampioenschap. Want dat uh, mag je dan toch in ieder geval wel zeggen. Goed of niet, drie punten zijn drie punten. Wordt het dan mooi voor Twente? Ola John ontsnapt. Ola John ontsnapt. Legt de bal voor de goal. 2-0 voor Twente door de goal van Chatli, dat de NAC-verdediging dat nog zo onder druk wordt gezet in de slotseconden van deze wedstrijd. dat ze het spoor bijster zijn. Ola John sterk goed en attent reageert. En niet alleen dat, als hij het doel nadert van NAC ook nog ogen heeft voor Chatli. De bal eigenlijk buiten het bereik van Ter Rauwelaar keurig breed legt. Zodat het voor Chatli letterlijk inlopen geblazen is. Nou, dat doet Chatli dan. En zo wordt het 2-0. Misschien dat ze de man van de wedstrijd nu toch ook nog Chadley kunnen overwegen. Uh, goed, Twente 2-0 tegen Nak. Het zal nog een paar seconden duren, maar aan de eindstand zal normaal gesproken niet meer veranderen. 61 minuut De Jong, 1-0. 90ste minuut plus Chatli 2-0. Mia, Marina, como San Judas, el Gibe, a Chan Chan Lena. Can Can. Buena vista, Social Club en Rykoeder. De laatste wedstrijd is Excelsior-PSV. Op kunstgras voetballen is voor veel clubs moeilijk, maar niet voor PSV. En bovendien is PSV landskampioen en heeft het punten hard nodig. Dus het wordt een moeilijke zaak voor Excelsior, Frank Wieland. Daar mag je op voorhand van uitgaan, inderdaad. PSV moet natuurlijk nu weer gaan uitlopen op fc Twente, dat ze zojuist gewonnen heeft. En uh, daartoe moet Excelsior uiteindelijk het slachtoffer worden. Toivonen, veel besproken de afgelopen weken. Hij zit vandaag op de tribune te kijken. Hij is geschorst voor vier wedstrijden sinds de uh, afgelopen week. Bakal ook veel besproken, want hij uh, zat zo vaak op de tribune. En zo vaak ook dus niet bij de selectie bij PSV. Hij staat vandaag gewoon weer in de basis. Vorige week tegen Ajax ook nog tribuneklant. Zo hard zou het uh, dus kunnen gaan. Met voetballers, voor de rest PSV in de vertrouwde opstelling. Dus met uh, bijvoorbeeld uh, Marcus Berg in de spits. Uh, uh, daar uh, helemaal geen enkel gek ding sinds uh, vorige week. En bij uh, Excelsior, daar hadden ze zowaar afgelopen week ook een soort van relletje. Met de doelman, Kees Pauwen, die uh, de, het hele seizoen naar behoren had gekiept. Misschien wel meer dan dat, zei zijn coach Alex Pastoor uh, afgelopen week desgevraagd. Maar hij denkt dat de reservedoelman, de Duitser Nico Pellatz, misschien nog wel wat meer kan dan Kees Pauwer. En om dat te bewijzen mag Pellatz vandaag zijn debuut maken in de Eredivisie. Zijn debuut bij Excelsior in de basis. Hij staat dus vandaag op doel. En bij Excelsior hebben we nog een paar wijzigingen in de basis. Want Bergkamp is weer fit. Hij begint in de punt van de aanval. En Lagouret, de speler die het meeste aan invallen toekomt in de eredivisie. 18 invalbeurten heeft, hij al achter zijn naam staan. Ook hij begint vandaag zo haar in de basis. En dat gaat ten koste van Vilecia in de spits. En Zegelaar, waarover Alex Pastoor bepaald niet tevreden is de afgelopen weken. Die begint vandaag ook op de bank de huurling van Ajax. De tribunes zitten behoorlijk goed gevuld. Want inderdaad, de landskampioen komt op bezoek. En Excelsior heeft een kleine reputatie dit seizoen opgebouwd. Met het uh, tackelen van ploegen die hoog op de ranglijst staan. De Groningen bijvoorbeeld verspeelde hier punten. Ajax verspeelde hier punten. Feyenoord verspeelde hier zelfs alle punten. Kortom, Rotterdam is een heel klein beetje. Want heel veel kunnen er natuurlijk niet in in dit stadion. Een goede 3000 man zijn uitgelopen om eens te kijken of dat met de Eindhovenaren misschien vandaag ook wel gaat lukken. De wedstrijd onder leiding van scheidsrichter Danny Makkeli. Dat is de vierde en laatste wedstrijd van vanavond ADO. NEC is rust 2-1, Vitesse VVV is rust 0-0... en Twente heeft nak met 2-0 verslagen. Die wedstrijd is afgelopen. Schaatser Stefan Groothuis werd in Heerenveen tweede op de 1500 meter... en daar was hij dik tevreden mee. Groothuis was 1700ste van een seconde langzamer... dan de winnaar Johnny Davis. En na afloop Jeroen Stegenburg met Groothuis. Stefan, gefeliciteerd. Ja, je voldoet aan je opdracht om inzult te halen, maar veel meer dan dat... Ja, nee. je hoorde net van je dat ik ook nog derde in de Wereldbeekstand ben gehoord. Ja, helemaal geweldig. En ook nog een tweede plek. Dus, absoluut heel mooi. nou nog gedacht dat je hem zou gaan winnen toen je naar de laatste rit stond te kijken? Ja, toen begon ik heel even te denken van toen ik vooral de rondetijden zag. De ene laatste ronde van Shani, 7-4. Dan zat ik er nog een aantje onder. Ik dacht van, nou, misschien, ik had daarvoor helemaal niet op gerekend dadelijk hoor. Want 1.46-0.9 is nou ook weer niet zo'n bepaald snelle tijd in Ereveen. Zwaar? Ja, schijnbaar wel, ja. Het is, uh, ja, als je de tijden ziet, uh, begin van het seizoen reed, uh, reed Shani 1'44'7 of zo, geloof ik. Dus meer dan een seconde harder. Dus het, uh, het is blijkbaar niet heel snel, hoge druk. Dus, uh, maar goed, uh, tweede plek. Uh, ik ben, uh, ik ben heel blij mee. Is het nog van belang dat je wel of niet wint? Of is dit voor, voor jou vooral een plaatsingsweekend? Nou ja, nee. Ik, ik, eigenlijk mocht ik even niet balen van mezelf omdat ik vond van... Uh, ik had er ook niet op gerekend, maar toen ik daar stond in die laatste rit... en toen hij er nog net onderdoor ging, ja, baalde ik natuurlijk toch wel eventjes. Maar goed, ik ben hartstikke blij dat ik op de 1500 gewoon mee kan doen. En dat ik de 1500 ook gewoon met de beste mee kan rijden. Je kwam hier in ieder geval voor dat ticket. Ook, ook op de 500 meter heb je hier vrijdag, zoals het ernaar uitziet... waarschijnlijk wel geplaatst voor Insel. Daar zou morgen eventueel nog verandering in kunnen komen. Maar is dat het belangrijkste? Is dat waarom je ja, dit weekend nog, nog goed wilde zijn? Nou nee, ik, uh, ik, wou, uh, ik wil zeker ook met ogen morgen. Duizend meter uh, sta ik er nog eerst in het wereldbekerklassement. En uh, dat wil ik graag zo houden. Dus uh, dit weekend uh, is ook heel belangrijk. Een uh, wereldbeker winnen is, uh, is, is ook heel mooi. WK-titels WK belangrijker. Maar een uh, wereldbeker uh, overal winnen is toch ook uh, een hele mooie prijs. Ja, het, is, het is niet alles aan de kant voor volgende week dus, wat jou betreft? Nee, maar dat hoeft ook niet. Want uh, dit is heel goed te doen. Twee weekenden achter elkaar kan je gewoon uh, goed doorrijden. Het is veel lastiger. Dus rondom het NK sprint, wildcups, drie weken niks, uh, twee weken niks, uh, NK sprint. Weer drie weken niks, weken sprint. Dat is veel lastiger dan nu. Gewoon de hele tijd hebben we ons goed voor kunnen bereiden. Twee weekenden vol knallen. En, uh, en dat is gewoon heel goed te doen. Maar uh, als, als dat gewoon een te lange periode wordt, is het gewoon heel moeilijk om dat uh, om, om er constant goed te blijven. Daarmee ja, zeg je eigenlijk ook dat die periode na Moskou tot nu, anderhalve maand bijna, dat jullie geen wedstrijd hebben gereden, dat het niet te lang is geweest. Dat het wel prettig was juist. Nee nou ja, blijkbaar niet hè. ik <laughs> kreeg nee, nee, gisteren een van mijn beste 500 meters ooit hier en uh, 1500 tweede ben ik wel eens eerder geweest, maar niet heel vaak. Dus ik uh, denk dat het wel aangeeft dat, uh, dat, uh, dat we een goede weg hebben gekozen. Hè? Tot slot, kijkend naar volgende week, dan is op donderdag de 1500 meter, op vrijdag de 1000. Is dat nog lastig voor jou, omdat die 1000 misschien toch nog wel meer jouw afstand is? Nee, maakt op zich niet heel veel uit. Plus dat iedereen die die 1000 rijdt, die rijdt ook die 1500. Dus iedereen die rijdt, uh, rijdt datzelfde programma. Dus nee, maakt, uh, dat maakt niet zo heel veel uit, nee. En dat zei Stefan Groothuis tegen Jeroen Stekelenburg. Uh, in Rotterdam, op Woudestein, Excelsior, PSV, Frank Wielheid. Daar heeft de, de nieuwkomer in de basis bij Excelsior de bal, Pellats. En die legt hem gelijk weer terug naar uh, Ramstein na twee minuten. Nog altijd een 0-0. En PSV wel ambitieus begonnen met veel balbezit. En wat aardige acties. Al een aardige uh, uh, actie gezien ook van Jujczak. Leuk trucje met de bal. Al Doet het altijd goed natuurlijk. Zeker als je dat uh, uh, in de aanval helemaal kan doen. Waar het niet zo gek veel kwaad kan. Het lukte ook nog. Dus dat is allemaal wel aardig om naar te kijken. Nu Pieters voor PSV. Probeert in de punt van de aanval Berg aan te spelen. Dat lukt niet, maar misschien nu in tweede instantie wel kan Berg ook gelijk schieten. En Pellatz een eerste serieuze redding verrichten van dit duel. In de openingsfase dus PSV met een eigenlijk mislukte aanvalsopzet via Pieters... die de bal via een tegenstander weer terugkrijgt, maar dan toch Berg weet te bereiken. Metertje van de achterlijn, Pellatz verkleint zijn doel goed. En de korte hoek, daarin kan hij niet verslagen worden door de zweet. En dus is het nog altijd 0-0. PSV weer opnieuw bouwen aan een aanval. En uh, dat doen ze helemaal over de rechterkant. Via uh, Manolev, zijn hier drie minuten aan de gang. De bedoelingen van PSV in Rotterdam zijn meer dan duidelijk. Nog even Manolev, want wie weet, goede voorzet. daar is Pellans weer. En dan is het probleem van Excelsior andermaal opgelost. Tweede helft, ADO en EC. Uh, al kansen gezien, Ronald van de Geer. Nou, binnen de minuut na de aftrap een kans voor Danny Buis. Het veroveren van de bal bij Ado aan de linkerkant. Vervolgens Boelekin gevonden. Ja, en dan heeft Buis alle, alle ruimte aan de rechterkant. Alleen Boelekin komt wat laat met die bal. Buis kan toch nog door, rechtstreeks op Sillissen. Maar de keeper van NEC keert de inzet van de Den Haag middenvelder. En dus blijft het 2-1. Dat is de stand waarmee we zijn gaan rusten. En uiteraard ook aan de tweede helft zijn begonnen. Maar wat een kans zegt voor Danny Buis. er is Ado weer Boelekin. Ja, we weten sinds een aantal weken dat hij ook snel is. Oh, hij verovert de bal Zomer. Dan gaat hij hem. Nou, nou, nou. Hij geeft hem naar binnen. Naar Immers. Maar doet dat zo onnauwkeurig. Dat Nuitink er uiteindelijk tussen kan zitten. Hij verovert de bal. Boelikin. Uh, enfin, hij is bezig in dat sprint met Ramon Zomer. Dan lijkt het erop alsof hij een overtreding maakt. Maar uh, Van Siegen wil van geen overtreding weten. Heel klein duwtje wellicht. Waardoor uh, Zomer uit balans is. Dan komt hij vanaf rechts. Dat Sasso gebied binnen. Bijna op de achterlijn. Legt hij de bal terug. Maar kan er dus een NEC-been tussen zitten. Blijft natuurlijk wel een corner staan. Die inmiddels door Hoek genomen is, weggekopt door NEC, weer voorgezet door Verhoek. Sillissen met twee vuisten en dan gaat gaan schieten. Dat schot wordt gekraakt, buis op Sillissen en dan weg. Nou, uh, gebeurt er nog wel eens wat in Den Haag? Ik dacht het wel. En dat twee minuten naar rust met een 2-1 voorsprong voor ADO tegen NEC. Nee dan, Vitesse VVV nog 0-0 en Richard? Ja, Laat hier ook maar eens wat gebeuren. Tweede helft is begonnen. Half minuutje oud. Christophe Virand, de scheidsrechter in het midden. En daar speelt nu ook uh, Prupper. Laat zich wat zakken. Speelt de bal naar uh, Van Ginkel. De eenzame spits. Eigenlijk geen echte centrumspits. Maar Wilfried Boni, de If Iforiaan, is uh, nog altijd geblesseerd aan zijn bovenbeen. Pedersen zit. Toch een beetje onbegrijpelijk vind ik dat. Op de bank is een echte spits. Maar mag van Verre uh, ook in dit uh, duel weer niet meedoen. Rijkoffietsen wandelt dan richting de middenlijn. Probeert maat iets te bereiken. Slechte paas. VVV dan op het middenveld duel daar met tood. Overtreding gemaakt aan de linkerkant door. Vitesse vrije trap voor VVV. Dat uh, teleurstellend voor de dag is gekomen in de eerste helft. Eigenlijk geen enkele grote uitgespeelde kans heeft gecreëerd. Vitesse twee halve kansen. Maar meer was het eigenlijk ook niet in de eerste 45 minuten. Rijkovic kopt de bal nu weg. Weg en via Matits dan uh, Yasuda aan de linkerkant van het veld. Nee, het is uh, Buutner geschaduwd. Uh, maar we moeten eerst naar Ronald van der Kier. Wat een doelpunt voor Ado Den Haag. Wat een doelpunt van Verhoek. Het is 3-1. Hij mag eerst twee corners nemen. Althans, hij neemt de corner. Die wordt goed verwerkt. Dan mag hij nog een keer voorzetten. Weer verwerkt door NEC. En dan krijgt hij de bal aan de linkerkant. En dan kijkt hij zo met het linkerbeen. En draait hij hem helemaal in de verre hoek. Ver buiten het schafselgebied nog aan die linkerkant. Om Zillen ze heen in de verre hoek. En maakt hij een machtige mooie goal. Deze Verhoek. Hij zet Ado Den Haag met dat linkerbeen dus. Op een 3-1 voorsprong tegen NEC. En er is ook gescoord Presidiv bij Frank Wielaert. We rijgen ze nu aan 1, die goals. Nou, ik weet van niks hoor. <laughs> Eerlijk gezegd, het uh, was wel een aardige kans. En een aardige omhaal ook van uh, Lens. Maar die krijgt hem tegen zijn scheenbeen. En uh, Die bal gaat dan uh, naast. En er wordt gescoord natuurlijk in Arnhem dan. Yeah. Het is 1-0 geworden door Van Ginkel. De spits van uh, Vitesse. Een beetje een vrommeldoelpunt van de Arnhemmers. Maar belangrijk is dat natuurlijk niet. De opluchting enorm hier in Arnhem paas van achteruit van Yasuda. Dan zit Van Ginkel tussen twee verdedigers en de keeper Bejois in die daar nooit had moeten komen. En de bal gaat over de achterlijn en Vitesse leidt in de Gelderdome met 1-0 tegen VVV. Hier. Het wordt 4-1 voor Ado Den Haag. Een vrije trap van Jens Stormstra in dit geval. Hij heeft niet zoveel vrije trappen, maar nu ligt die bal na een overtreding op buis. Randstras op gebied aan de rechterkant. En hij met het rechterbeen krult hier in de verre hoek. Een kunstige rol van Jens Stormstra, maar zo gaat het heel erg hard. Doelpunt dus van de middenvelder van Ado Den Haag zijn derde in de betaalde voetbal. Jens Stormstra, Ado op 4-1 tegen NEC. Excelsior PSV, Frank Wielight was echt niet gescoord hè. Nee, echt niet. Nee, ook niet met terugwerkende kracht. Net dus na negen minuten nog altijd 0-0. En Excelsior maakt er gewoon een leuke wedstrijd van. Overal op het veld 1 tegen 1 proberen te spelen. En dan eens kijken hoe ver je kunt komen. Normaal gesproken is dat trouwens niet zo gek ver tegen PSV. Die vinden dat eigenlijk wel lekker. Maar tot nu toe uh, is het nog lastig genoeg uh, voor ze op uh, Woudenstein. Achterin de bal rondspelen nu de Eindhovenaren. Even rustig temporiseren. Eet dat dan tussen Marcelo en Bauma Die de bal een beetje heen en weer tikken. Maar zo langzaam wel richting de middellijn schuiven. En dan is het zoeken naar voorin. Wie is er vrij? Maar het veld is wat klein. Dus is er niet zoveel ruimte om de vrije mensen te, zo te zoeken. Dan gaat maar helemaal terug richting zijn doelman Isaacson. En dan mag Bauma de opbouw gaan uh, verzorgen. Die laat het weer aan uh, de Braziliaan naast hem. Marcelo middenlijn oversteken. Dan moet Bergkamp erachteraan. achteraan. Dan kan Marcelo zo doorlopen. Dus kijken we wat hij dan uiteindelijk bedenkt. Bakal inspelen. Die blijft in balbezit tegenover de bijzonder felle Klaasie. En dan uh, wel achterin nog steeds rondspelen met uh, Bauma. Zoeken naar de vrije man. Aan de rechterkant bij Lens. Bal gaat over de achterlijn of niet. Als dat niet zo is, dan is hij hem kwijt. En dat is in eerste instantie zo. In tweede instantie niet. Komt daar toch een kans aan voor Lens als hij hem nu wel binnenhoudt? Nee, uiteindelijk niet. Bal over de achterlijn. En dan is de mogelijkheid na 10 minuten weg voor PSV via Lens. En dus nog altijd 0-0 hier. Vitesse voor tegen VVV, Richard van de Maden. 1-0 door de goal van Marco van Ginkel, 51ste minuut. Zes minuten dus na rust en VVV. Dat uh, heeft het heel moeilijk in deze wedstrijd. Uh, dwingt ongelooflijk weinig af. Vitesse duidelijk beter in de tweede helft. En zowaar na die goal wat meer enthousiasme in de ploeg van uh, Albert Ferrer. Over de linkerkant nu de aanval met Alexander Buehler. Levert dit ook nog wat op voor Vitesse. Dat duidelijk wat beter is gaan voetballen na de goal van Marco van Ginkel. Voorlopig, nee, het blijft 1-0. Bij ADO-NEC is het 4-1. Die zijn net zover. Een minuut of 10, 12 in de tweede helft. Excelsior PSV een minuut of 12 in de eerste helft. 0-0. En Twente versloeg NAC met 2-0. Tot zo naar het NOS Journaal. NOS langs de lijn op één. Er komt een moment